Kijk terug op 2025 met een cw-fotoboek. Bestel hem nu op cw.kruidvat.nl, ontvang 12 pagina's gratis... en maak kans op een fotoshoot door een bekende fotograaf. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is Jo. Een hele goede morgen. Welkom bij de Joe Ochtendshow. nieuws van 7 uur. Hier is Merel. Goedemorgen. De meeste plekken kan je weer met de trein en met de bus... Er vielen veel treinen uit vanwege het winterweer. En bleven bussen binnen. De NS rijdt vandaag gewoon wel weer met de winterdienstregeling. Alleen in Utrecht blijven de bussen nog binnen. En ook vanaf Schiphol is er goed nieuws. De luchthaven verwacht vandaag geen vluchten te hoeven schrappen. Dat is voor het eerst in dagen. Ook doen ze nog iets anders. Zullen wij op een aantal bestemmingen grotere vliegtuigen inzetten... om te zorgen dat passagiers alsnog op de plek van bestemming komen. Pastoren bij RTL. Voor de weg geldt dat de ANWB verwacht... dat het druk gaat worden in de spits omdat veel mensen gisteren hebben thuisgewerkt. Grote wegen zijn nu goed begaanbaar. Geldt wel de hele dag nog een code geel. Het kan plaatselijk glad zijn. Tijdens een KLM-vlucht van Schiphol naar Suriname is een passagier overleden. De luchtvaartmaatschappij heeft geen verdere details bekendgemaakt. Maar volgens Surinaamse media gaat het om een vrouw van 65 jaar oud. Ook over de doodsoorzaak kan de KLM niet zeggen. In het zuidoosten van Oekraïne zitten hele gebieden momenteel in het donker en in de kou. Rusland heeft daar namelijk opnieuw het stroomnet aangevallen. Dat terwijl het daar s'nachts kan vriezen tot min 20. Ziekenhuizen hebben wel stroom dankzij noodaggregaten. Monteurs werken nu keihard om alles te herstellen. Dan nog een bijzonder verhaal uit Limburg. In Zusteren is een man opgepakt met een flinke voorraad illegale spullen. De politie hield hem aan vanwege een kapot remlicht. Maar ontdekte toen dat hij zonder geldig rijbewijs reed. In zijn auto lagen ook illegale sigaretten en namaakparfum. Bij hem thuis vond de politie nog eens 60 gesloffen sigaretten... nog meer namaakparfum en ook een grote hoeveelheid contant geld. De man hangt nu een boete van 10.000 euro's boven het hoofd. En dan het weer van Weerplaza. In het noorden kan nu nog wat sneeuw vallen. Verder vandaag vooral regen, natte sneeuw. Code geel van kracht, kan glad zijn. Uh, het is nu nog koud vanmiddag. loopt loopt temperatuur op naar zo'n 2 graden. Dankjewel je Merel, dan de verkeersinformatie. Ja, de ANWB verwacht een drukke spits. Mijn onderbuik zegt dat het echt wel mee gaat vallen. Het zijn namelijk maar twee ver vertragingen op dit moment. Eentje op de A12, Oberhuis Utrecht bij Waterberg. 10 eh, minuten. En de A50, Arnhem richting Apeldoorn. Tussen Waterberg en Hoendelo Ook 10 minuten extra reistijd. Goed, dan spelen wij straks de beroepentest. Zoals iedere ochtend om 5 over zeven... proberen wij het beroep te raden van een van onze luisteraars. En vanmorgen is dat Liset 37 jaar uit Grote Broek. Liset. goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Eh, ik ben even benieuwd, Lisette. Denk je dat wij je beroep gaan raden? Nou, ik hoop voor jullie van wel, natuurlijk. Ja. ja, maar goed, hoe schat je de kans in? Heb je een ontzettend moeilijk beroep? Of een... nee, nee, nee, Ik vraag te veel. Ik ga gewoon de eerste vraag stellen. Moet ja. jij vandaag het winterse weer trotseren of heeft dat totaal geen invloed op je werk? Eh, heb ik gedaan, ja. Heb jij gedaan al? Oh, Oké. Okay. Dit is Joe met de Koen en Sanders Show. De andere vraag in de beroepentest hoor je zo dadelijk over in een paar minuten... hier in de Ochtendshow van Joe Sander. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zojuist in een moment hier in de studio, het gebeurt niet vaak... dat uh, de drie noten niet geraden worden door jou, Sander. En ook nee. niet door jou, Merel Westen. Nee. Nee. Uh, drie noten lieten wij horen van een bekende hit. Jullie hadden we geen idee... Nee, nog steeds niet. Nog steeds niet. Nou, <laughs> Luna wel! Hey, goedemorgen, Koen en Sander, dit is natuurlijk Walk Like in Egypte ah, oh, van de oh, yeah. Engels, Walk like a penguin. Ja. Uh. <laughs> Luna gefeliciteerd, jij wint het Koen en Sander Show komt zo snel mogelijk bij je toe. Gips. Je kan dus ook uh, walk like a penguin doen. Een goed begin is het halve werk. Koen en Sander, hoor je bij Joe. Ja, we hebben gisteren een filmpje opgenomen en dat is echt. echt ik zeg uh, niet snel, maar de moeite waard om te bekijken. Ga even naar onze Instagram. Zeg je dat omdat jullie mij te kak hebben gezegd? Nou, er zit een goede bloedboed aan het einde. Een mooie practical joke. Nou, we moeten het even uitleggen ook. Want uh, er, is, er was echt een daadwerkelijk advies ook. Ja, als een, op, als als onderzoek gedaan. Als je als een dus wetenschappelijk onderzoek loopt door de sneeuw... Ja. Dan, heb je, dan loop je minder kans om uh, uit te glijden. Ja. ja, het was zelfs het advies toch in Engeland om dat ja, zo ja, te doen? Officieel ja, officieel advies. En dat, dat, dat treft natuurlijk. Want uh, ik zie weinig pinguins onderuit gaan. Nee, dus, nou, ja, nou af en toe. Maar, en ik heb gisteren ook weer geleerd van Meryl... dat een pinguïn wel degelijk knieën heeft, maar die zit laag. En die zitten hoog in zijn lichaam. Ja, wij waren dus... dat, dat stomme loopje aan het doen. en Check echt vooral dat filmpje even op de Instagram. Ja. Zegt Sander en denken... Ja, pinguïns hebben geen knieën. Ja. Waarop, waarop Meryl begon... en wij waren nog steeds heel raar aan het hupsen. Jawel, jawel, ze ja. dus zitten hoger. Ja, Onze Meryl Vonk weet alles. Holy nee. moly. Ja, ik hou van vogels, hè? Ja. ja. En dus is een vogel? Ja, ze leggen eieren. Eieren? Ja, ja, dat is ook weer zo, ja. Mooie ja, beestje. hebben een kloaka <laughs> Maar daar gaan we het verder maar niet over hebben. <laughs> Goedemorgen, het is de tien over zeven donderdagochtend, 8 januari. En uh, we hebben hem de afgelopen dagen ook al gebeld in de show. Maar op een dag als vandaag beginnen Nou ja, we zouden zeggen, Koning Winter heeft even... Hij heeft even op pauze gedrukt vandaag. Ja. Maar hoe zou het zijn met onze favoriete sneeuwschuiver ja. uit Rotterdam? Het maakt, Mitchell. Niet, het maakt niet uit of het uh, even pauze is, want hij zit toch alleen maar thuis, deze man. Mitchell. Ja, Mitchell zit voornamelijk thuis als we hem bellen. Dus we gaan hem straks over een half uurtje rond uh, kwart voor acht... hebben we weer even in de Koen Sander Show aan de lijn. De Lizette uit Grotebroek, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Lisette. De eerste vraag voor de beroepentest is al aan je gesteld. Namelijk, moet jij vandaag het winterse weer trotseren? En toen zei jij, Heb ik al gedaan. Dat heb jij al gedaan. Ja, okay. Nou, dan gaan we door met vraag twee. Wat vind jij het leukste aan je werk, Lisette? Uh, toch wel één keer per jaar de waardering. Eén keer oh. per jaar? Oeh. <middels> Wil jij wat vragen, Meryl? Eén keer, keer per jaar. Oh, je bedoelt dan bij je, bij je eindejaarsgesprek? Bedoel je dat dan? Zoiets. Hm, zoiets. Maar misschien toch anders. Maar was, dit, was dit een vraag? Ja, dit was wel een ja, vraag. vraag. Oké, okay, duidelijk. Als je ja. één keer per jaar... Er, als je één keer per jaar... Waardering krijgt. Waardering krijgt. Hm. Misschien werkt ze gewoon maar één dag per jaar ja, ja. Zo, Dat zou makkelijk zijn Nou, dat doe, doe ik een beetje mee ik, ik stel een vraag die ik gisteren ook heb uh, gesteld uh, ieder, Ik neem aan, ik hoop voor je ook dat je leuk werk hebt Maar wat is nou het minst leuke van jouw werk, Lizette? Mm, ja, toch wel de regen Oh, de, oh. Regen. Oh. Okay. de regen Ik heb een idee B Breng jij iets rond? Ja Oh, ja ja, ben jij uh, op dagelijkse basis iets rond? Ja. En uh, is dan. Uh, je had het net over uh, die jaarlijkse waardering die je krijgt. Is dat een waardering die je dan krijgt in de vorm van een geldbedrag misschien wel van sommige mensen? Ja, meestal wel, ja. ja. Je hoort de teleurstelling bij Lisette dat we misschien wel weten welk werk ze doet. Ja, dit is jammer. Ja, maar Miro heeft nog geen idee, volgens mij. Nou, ik moet toch wel echt heel even nadenken. Oh, leuk, ja, ja. Denk maar eventjes na. Uh, Sander en ik hebben volgens mij wel een idee. Ik durf hem al te spelen, hoor. Oh, je durft hem al te spelen? Moeten Dank we wel. de uitzending stilleggen? Wat denk jij? Oh, makkelijk. Oké, okay, dan gaan we het doen. Let op. Hoppakee. Ja. Ja, ik denk dat zij kranten rondbrengt. Oh, ik dacht opties, <laughs> hè? Nee, kom, krantenmeisje. Jazeker. Nou. ja, ja Oké, okay, nou. Ja. Hij lag er dik bovenop, toch? Ja, wel hè? Ja. Hey, maar, en, en, maar lukt het een beetje, Lisette, deze dagen om de krant rond te brengen? Nou, gisteren en eergisteren waren echt warm boos. Dat kan ik me voorstellen. Toen heb ja. ik, uh, in plaats van dat ik twee uurtjes gedaan heb, heb ik er gewoon bijna vier uur over gedaan. Oh, jee. Hey, en welke breng je rond? Uh, eigenlijk bijna allemaal. Ook het Westvries dagblad? <laughs> nee, joh, dat is, dat is een weekblaadje. Daar hebben we niks mee te maken. Ah, ja. Dat zijn amateur. Daar haalt Lisette een neusje op. Nee, Denk. Zelf. Hé, hey, goed bezig, Lisette, Leuk je gesproken te hebben. En uh, fijne dag vandaag. En een goede uitzending, jongens. De Koen Sanders Show. Hey, bij joh. Goedemorgen. Hier op je radio. De Koene Sanders Show. Nieuws. Muziek. Die. Voor het leukste publiek. De start, de start van je dag. my place. <clears throat> Would I lie to you in de ochtendshow, donderdagochtend. Goedemorgen. Fijn dat je luistert. Vandaag 8 januari ja. is de geboortedag van David Bowie. Van David Bowie, van David Robert Jones. Zo is hij geboren in Londen. En hij zou vandaag dus uh, 97 zijn geworden. Ja, het ironische is dat hij over twee dagen... 79. Oh ja, dat is mijn discogelie. Ja, jij zei 97. Dat... Nee, nee, ik ben altijd... Uh, ja, dat vind ik moeilijk. En 68 en 68 daar draai ik ook altijd om. Maar goed, uh, overmorgen zou hij dan... Uh, uh, uh, is hij tien jaar overleden alweer? Ja, ongelooflijk. Tien jaar uit ons midden, helaas. Ja, geweldig artiest, meer een kunstenaar bijvoorbeeld. Ja, ik, ik kan heel lang over Bowie praten. Ik ben groot fan geworden op latere leeftijd. Het was, zijn muziek was misschien wel tegen ingewikkeld voor mij. Uh, ik vond ja. het graag goed, van. ik vond het ook goed. Maar ja, het was niet iets wat ik gewoon heel snel al aanzet. En het was eigenlijk la sinds laatst laatste zes, zeven jaar is het kwartje gevallen en ja. hard ook. En vind ik het uh, misschien wel de meest vooruitstrevende artiest... alle tijden. Hij was de tijd vrij vanuit... Elke keer opnieuw vond zichzelf hij had nooit in de herhaling vanaf de jaren zestig. Hij, hij was de man die, die de, de, de, de maanden-astronauten-hype uh, aanjaagde met Space Oddity. Toen ging hij door met Seeky Star. Dus voor, allemaal aliasse karakters had hij. De Aladdin Sane, de Cracked Actor, de Tin White Duke. En uh, ja, de jaren tachtig. ging hij met Now Rogers, ging hij meer op de dance en op de cosplay en de films gespeeld. In de jaren negentig heeft hij zelfs een, een drum- en bass album uitgebracht. Oh ja. Immer, immer een blik vooruit. Maar het mooiste is, en dat, dat wordt wel eens vergeten... dat los van dat hij gewoon een fantastisch mens is... en een fantastische kunstenaar en een artiest... dat hij ook ontzettend slim was en echt een visionair. Want in 1996, op de, de, de valreep van 1996... toen internet nog in de kinderschoenen stond... Ja. dat was de tijd dat ik dacht, hotmail, dat waait wel over. En ik af en toe op Ilse ging... Om maar gewoon een beetje te browsen. En ik dacht. Wat doe ik op dit internet? Echt in de begintijd van internet hè? Ja, echt. Toen zei hij dit al over internet. I don't think we've even seen the tip of the iceberg. I think the potential of what the internet is going to do to society, both good and bad, is unimaginable. Ongelooflijk. Ja, een alien vorm noemt hij het. En inderdaad, hij zegt ook, de manier waarop we met elkaar communiceren... De, tussen maker en ontvanger, dat komt helemaal op zijn kop. Nee, goed, een visionair, maar toch wel bovenal een geweldig artiest. En zijn allermooiste, dat vinden wij met z'n drieën hier, denk ik. En dat vinden veel mensen, moeten we toch eventjes draaien, live op Mars. It's a god-awful small affair To the girl with the mouse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 Prachtig mooi, oh. ja, Absoluut. Ja, ja. Live on Mars van David Bowie... hoor je in de Koen en Show. straks het nieuws van half acht. Ja, op Schiphol gaat er weer gevlogen worden. Voor het eerst in dagen zijn er geen vluchten geschrapt. Op Vion Hypotheken is er voor iedereen...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 Weerbericht van de Weerplaza. Koning Winter zet even voor een dag hier de boel op pauze. Het kan nog wel wat natte sneeuw vallen. Voor de rest regen. Vanmiddag een graad op 2. Dan de verkeersinformatie. Het is ontzettend rustig op de weg. Er zijn maar zeven vertragingen. Waar het niet rustig is, de A50. Arnhem richting Apeldoorn. Tussen Grijshoort en Schaarsberg is een ongeluk geweest. Vijf kilometer vertraging, maar de vertra uh, file, excuses. Vertraging is wat langer. Drie kwartier ben je onderweg. Dit is jou. half acht alweer in de ochtend show. Middel met het nieuws. Goedemorgen. Voor het eerst in dagen hoeven er geen vluchten geschrapt te worden op Schiphol. Afgelopen dagen werden er honderden vluchten geannuleerd vanwege het winterse weer. Daardoor moesten veel mensen ook de nacht op de luchthaven doorbrengen. Die reizigers gaan, zo verwacht de Telegraaf, voor miljoenen euro's claimen bij de luchthaven. Kosten voor eten, hotels, vervoer. Experts waarschuwen wel alvast, zonder annuleringsverzekering... kan je de gemiste dagen op je vakantieadres meestal sowieso niet vergoed krijgen.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 De balken kraakten. en uh, Ik heb niet achterom gekeken verder. Het ja, pand was pas sinds uh, twee jaar open. In de hal zitten onder meer padel, squash en bowlingbanen. Ook op andere plekken zorgt de sneeuw uh, bij daken voor problemen. In Saltbommel is een gedeelte van het dak van een bedrijf ingestort. En de IKEA in Utrecht en Groningen blijft vandaag dicht... vanwege de grote hoeveelheid sneeuw op het dak. Bijzondere melding dan gisteren voor de dierenambulance in Amsterdam. Op een bedrijventerrein daar werd een verdwaalde zeehond gevonden. Oh. Het dier van pas vier weken oud was er zelf heen gezwommen... was op de kant geklommen en werd trillend op het droge gevonden. Er is uiteindelijk een reddingsactie opgetuigd... om de zeehond terug naar zee te brengen. Deze zeehondenwachter had eigenlijk een vrije dag... maar kwamen we toch naar Amsterdam om het dier te redden. Dan gaan we hem nu uh, vrij laten, jongens. Nou, kom maar, vriend. Oh, vriend. vriendin. Hoppa. Nou ja, je ziet, wel, hij is hartstikke levendig. Als hij de kans krijgt, dan uh, eet hij je knieën eraf. We laten hem ja. lekker liggen en hij gaat zich prima redden. Ja, was door bij uh, AT5. Het zou dus uh, goed gaan met de zeehond. En wat waren vorig jaar de populairste babynamen? De Sociale Verzekeringsbank heeft weer een lijst gemaakt. En bij de jongens staat voor het zevende jaar op rij Noah bovenaan. Oh, oh. Ja, gevlucht door, uh, gevolgd door uh, Liam en Luca. Uh, bij de meisjes werd de naam Noor het vaakst gegeven. Terwijl die naam vorig jaar nog op plek 7 stond. Uh, Robin was de meest gegeven genderneutrale naam. Topnamen verschillen wel heel erg per provincie. Zo voert bijvoorbeeld in uh, Friesland Hidde de lijst aan bij de jongens en Lieke bij de meisjes. Noah en Noor? Noah en Noor. Wat grappig. Ja. Ja. <coughs> ik ben er even in gedoken. Ja. Oh. Koen. Oh. Ja. Dat, dat ben ik. Dertien keer. Oei. Dat is geen populaire naam. Nee. Dertien keer. Ja, en alsof te duwen. Ik wil niet. Je moet niet van de, in een depressie schieten. Maar Sander. Ja. Veertien keer. <laughs> ja. Het is echt waar. Nee, maar over één jaar. Veertien keer? Maar Sander is toch de lelijkste naam van alle tijden? Nou wel, nee. Ik vind Sander zo'n. Ik zou mijn badmat niet eens Sander noemen. Echt? Ik ben niet tevreden met nee, me. jij bent daar heel uitgesproken. Ik vind Sander gewoon nee, net zoals Ronald. <laughs> nou, al die oud-Hollandse namen zoals Henk en, en Wim ja, en Rita. Nee, dat is, dat is geweest. Dat is echt geweest, ja. Maar Merel daarentegen. Nou... 127 keer. Oh. oh ja. Wat, ja. Oh, wat schattig. Ja, waarvan? Uh, ja, 130 keer bij hetzelfde meisje. Die heeft er heel veel bijna. <laughs> en Joe, de naam Joe. Ja, ja, ja. Die is uh, 57 keer. Oh, ook populair. Jeetje, mm. Joe. 57 keer. 20. En bij de meisjes, Joelle, 25 keer. Grappig zeg, leuk. En uh, ik, uh, zullen we afspreken dat wij iemand een, uh, een jaar lang boodschappen geven of zo? Of een uh, weet ik van wat, moet je even met de baas praten. of Een <laughs> jaar lang boodschappen? <laughs> of een beter bedkussen. Als je je kind Koen Sander Merel Joe noemt. <laughs> oh, oh, wat grappig. Ja, Dat je je eigen naam een beetje gaat promoten. Ja, dan mag je zelf weten welke volgorde. <laughs> Een jaar lang boodschappen, graag boodschappen. Ja, boodschappen. Ja. Zand... In, in de supermarkt naar, naar onze keuze. Ja. Ja. Goed, we moeten natuurlijk even stilstaan bij het weer. Ik weet niet hoe het met jullie zit, jongens. Maar ik ben een beetje dat ik denk, oké, okay, uh, is het nu echt klaar? Of is het nu een tijdelijke pauze? Gaan we morgen weer door? Ik heb gehoord uh, de schaatsen kunnen uit het vet. Ik heb gehoord, er komt storm aan. Ja. Ik heb gehoord, er komt sneeuwjacht aan. We gaan naar een gevoelstemperatuur van min 20. Ja. Maar ja. ik heb ook gehoord de dode. Ik weet het ja, gewoon even niet. Meer. 18 graden in stilstand. Ja, ja. We moeten even met de Weerman bellen. Robert de Vries die gaat ons erbij praten. En de leukste sneeuwschrijver van Nederland. Ja, ja, Rotterdammers. Het is zover. De Witte Wereld. Ah, het is fantastisch, hè? Dit is hè? Mitchell natuurlijk. Ja, we bellen hem elke dag. Dus ook deze ochtend ga je hem horen over een minuut of zes. Het is een nieuwe dag Ga weer lekker aan de slag. Goedemorgen. Wakker worden met Joe op je radio. Het voelt misschien wat zwaar, maar om tien uur is het klaar. Een goede show. Dit is de Ochtendshow. Regel jij de koffie? Dan doen Koen en Sander de rest. De Koen en Sander Show. Bij Joe. Ja, iedere ochtend tussen uh, 6 en 10 worden we lekker samen met jou uh, wakker. Natuurlijk in de Ochtendshow. En ik uh, heb gewoon behoefte aan wat uh, duidelijkheid, jongens. Ja, het is, het is, uh, we, we, we tasten letterlijk in duister. Letterlijk in duister. Uh, Dooi of sneeuw, vriezen, welke kant gaat het op? We weten niet waar we aan toe zijn. Nee, want nu is het natuurlijk allemaal goed te doen. Hè? Vandaag eventjes Koning Winter, zet even de pauzeknop uh, ingedrukt. Maar komt er nou weer nieuwe sneeuw aan of niet? Komt ja. het wordt het regen? Uh, gaan we naar gevoelstemperaturen van wind-wind? Nou, en er komt een storm een aan. Een storm? Ja, en komt die wel of komt die niet? komt die wel of komt hij niet? Ik hoop wel aan. of ik het Sinterklaasjanaal hier voor me neem <laughs> We hebben dus even iemand erbij gepakt, een expert op dit gebied. Robert de Vries, goedemorgen. Goedemorgen. Weerman natuurlijk bij SBS6. Robert, vertel het ons. Gaan we nog weer nieuwe sneeuw krijgen? Laten we daar eens mee beginnen. Ja, we gaan nieuwe sneeuw krijgen. Maar dat hangt er een beetje vanaf natuurlijk waar je zit. En morgen, en ook eigenlijk vannacht, gaat dat gebeuren in het noorden van het land. En je moet een beetje voorstellen, dat zal vooral in Friesland, uh, Groningen en Drenthe zijn. Ja, ja. Um, en ik denk dat daar tot en met morgen, middag en avond wel weer zo'n 10 tot 15 centimeter kan gaan vallen. Zo. Maar, weet je, het volgende probleem erbij is, is de wind. Want die gaat daar flink aantrekken naar een ja, krachtige tot harde wind. Winkel 6 tot 7 in het oosten. Dan gaat die sneeuw ja, verstuiven krijg je een soort sneeuwduinvorming. En dat is natuurlijk uh, voor het wegverkeer uh, ontzettend lastig. Maar het grote verschil met het midden en zuiden... daar gaat het gewoon regenen. Daar komt wat zachtere lucht binnen. Dus ja, waar een klein land uh, groter is morgen, ah. dat gaat wel merken. Ja. Oké, okay, dus even... Uh, het noorden van het land krijgt morgen wel degelijk veel sneeuw. Het zuiden en het midden niet. Nee, precies. Dus ik denk dat de Randstad er goed mee weg gaat komen morgen. Yes. Dat daar uh, gewoon regen is. Dat mensen denken, nou, wat is er aan de hand? Er is toch helemaal niks uh, aan, aan de hand. Maar het noorden van het land, die krijgt die sneeuw. Maar je ziet wel morgenavond dat die koude lucht vanuit het noorden dit terrein gaat winnen. En dat ook in de rest van het land de neerslag overgaat in sneeuw. verwacht dan niet meer zulke grote hoeveelheden. Er kunnen nog wel een paar centimeter gaan vallen. Okay. Uh, maar het, ja, het ergste wordt uh, in het noorden van het ja. land verwacht. En het maar... weekend dan en zo? Nou, dan zie je eigenlijk zaterdag die storing langs wat wegtrekken. Dan valt er nog een beetje sneeuw in het midden- en zuiden. En dan gaat het opklaren. Maar dan wordt het weer heel erg koud. Want we zitten weer gewoon volop in die koude lucht. En met name in die nacht naar uh, zondag. Ja, boven zo'n vers sneeuwdek. Zou de temperatuur zomaar kunnen dalen tot beneden de min 10 graden? Zo. Ja, dan hebben we spreek wel strenge vorst. En ook overdag blijft de temperatuur dan dik onder nul. Dan moet je denken aan zo'n min 4 of misschien wel min 5 graden. Jeetje. Maar het is dus lang nog niet voorbij. Nee, nee, koning Winter is nu even zijn batterij ja. aan het opladen vandaag. Even, we hebben even een adempauze. Ja. Um, ja, of koning Winter het lang vol gaat houden na het weekend. Dat is nog maar de vraag. Want ja. de weermodellen ja, die hebben allemaal ruzie met elkaar. Die verwachten ah. van alles. Dan weer koud, dan weer warm. De laatste prognose die ik zojuist heb bekeken... lijkt het toch op dat we na het weekend weer een wat zachtere kant op gaan. Maar goed, toch nog wel een beetje slag om de arm. Nou ja, en dan heb je ook nog kroonprinses Coretti. Ja, heb <laughs> je ook nog inderdaad. De storm, ja. Dus, die storm, ja. Ja, zeker. Dus, dus ja, er het, het, het gebeurt van alles eigenlijk ja. op weergebied. Maar morgen zal het dus vooral in het noorden van dat land zijn. In het weekend wordt het wel weer in het hele land koud. En ja, volgende week waarschijnlijk wel weer ietsje ja. zachter. Maar je moet eerst maar even weer het weekend zien door te komen. Tot slot, Robert. Krijgen wij dit jaar een witte kerst? <laughs> nou, ik hoop het, Sander. Ik hoop het. We gaan er gewoon voor. En als we lang genoeg hopen, dan gebeurt het toch dus wel, wel. Dat is toch wel mooi, want jij stelt iedere keer die vraag... bij iedere weerman en weervrouw die we aan de lijn hebben stelde vraag. Eigenlijk zegt iedereen tegenwoordig nee, het gaat niet meer gebeuren, een beetje. En nu zitten we in Dagen. Ja, kijk, als ik vraag weet de kerst in januari, weten ze het vaak niet. En dan denk ik, ja, doe je je werk wel goed. Ja. Maar het is toch wel frappant, hè? We ruimen de kerstboom op en de valt sneeuw. Ja, dat is mooi. Ja. Hoe ironisch het leven kan zijn. Ja. Robert, dankjewel voor de duidelijkheid. Jo? Dan gaan wij nu, ja, we kunnen, hem niet, we kunnen hem niet niet bellen, jongens? Nee. Want we hebben dit, we beginnen echt, we waren al vrienden, maar de, de vriendschap begint hechter en hechter te worden. Het is de leukste, vrolijkste sneeuwruimer van Nederland. De man die alleen nooit sneeuwruimt, maar vooral altijd thuis is als we hem ja. bellen.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 Maar uh, ook die strooiparels, hè. ik heb vernomen van andere gemeentes... Ja. dat uh, ja, die witte parels, dat ze op zijn. Ja. Maar bij Rotterdam, joh, het lijkt de postcode loterij wel. <laughs> want vandaag komt er gewoon weer 700.000 uh, kilo strooiparels binnen. Hoppa, jeetje. Maar, maar, uh, maar ik toch even benieuwd naar Ben Mitchell. Want vandaag, uh, ja, vandaag is het eigenlijk ja, maar boven nul. Het smelt allemaal een beetje, er Klopt. is uh, weinig sneeuw. En jij ja, klinkt nog steeds wel vrolijk, maar het is toch een beetje jammer natuurlijk. Ja, ik zit er wel jammer. En wij hebben natuurlijk uh, 67 van die uh, strooiparels staan. En ik denk van, joh, kunnen we niet gewoon met z'n allen even naar het noorden klappen? <lacht> Want ja, daar uh, gaat die storm uh, Goretti uh, tekeer dadelijk. Ja, en wat ja. ik eigenlijk ook wel apart vind... Goretti, wij hebben toch in 2021 Darcy gehad? Ja, dat klopt. Maar dan gaat toch op alfabet? Ja, hebben ja. we er één gemist? Nee, maar je, je haalt makkelijk de 26 per jaar, hoor. Oh, dat is niet alleen in covid Nee, hè? het is het beste Europees ding. Dus het, uh, Engeland, Schotland, Luxemburg doet allemaal mee. Maar ik denk dat we binnenkort kunnen ons nog maken voor de Mitchell. Zo oh, nee, oh, dat zal hem zijn. We zijn hè? de vrolijke storm, denk ik. Met alleen maar witte parels. Met alleen maar witte parels, hoppatee. Nee, maar het was gisteren wel af en aan rijden, hoor. hé. Ja. Het was echt bar en boos. Ja. En um, ik was ook nog eventjes op die M217. Die gaat dan richting uh, Oud-Beierland naar uh, Rotterdam. Ja. Nou, en op een gegeven moment had je een open vlakte. En dan komt die wind opzij. Ja, ja. Nou, niet normaal hoor. We ja. zijn ook niks gewend hè. Nee. Hey, hey. En dan, daar zit je op die sneeuwschuiver. Nu niet. Maar dan uh, ergens als je, als je werken toelaat. Rotterdam, <lacht> een keertje om half drie s middags Ga je dat ding. <lacht> ik, denk je als ja. ik blijf thuis? Want het is te glad voor mij. <lacht>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 Hey, tot morgen! Hoi. Hoi! Ik zou zeker even blijven luisteren, want het mopje van Kato, wat je straks hoort, dat is de moeite waard. Janet Jackson met uh, What Have You Done For Me Lately. In de, in de tijd dat ze nog gewoon Janet Jackson heette. Ja, later werd met de Vries. Nee, nee, werd later gewoon Janet. Janet, ja. De mop van Kato. Ja, ga er even goed voor zitten, want de dochter van Stanley Kato heeft weer een uh, moppie. Ja, leuk ook. Vond ze zelf opgenomen op eerste kerstdag. Toen we liepen, was er, was echt zat er in één keer in de hoofd. Vraag me niet hoe. We liepen op de bridge over de River Kwai. Oh, Wauw. En toen kwam ze in één keer met dit moppie. Een hert die heeft gevochten in de oorlog met een pistool. Hoe noem je een hert die heeft gevochten in de oorlog met een pistool? Nou, niet een damhert. Um... Luisteren? Nou, zeg het maar, Kato. Rambi! <lacht> En er kwam ze in één keer zomer mee. Ja, ik vraag me niet hoe we. Maar... Papa, papa, neem even mijn mopje. Ja, nou, is ging het echt. Ja, <laughs> grappig ze. <laughs> straks spelen wij natuurlijk de drie noten. Ik uh, nodig je uit om lekker mee te spelen straks naar Fleetwood Mac. Hier is Don't Stop. 5 voor 8 is het. Straks hoor je het nieuws van 8 uur. Ja, de populairste babynamen van 2025 zijn bekendgemaakt. En bij de meisjes is er een nieuwe, nummer 1. Uh, welke nummer 1 dat is hoor je straks. Uh, wat je nu hoort is één noot van een bekende hit. Welke hit is dit? Ja, ik moet me refinancieren. Dit is de Twilight Zone. Zo. Twilight zone. Golden Earring, hoor je zo. Hey, ondernemer.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 Kies een van onze 700 thuisstudies. Nu met gratis tablet. Daar staat Bart de Lade. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar.